Leven. Een moerspel in vijf delen naar de gelijknamige roman van Johanna Dobbschiner. Vanavond hoort u het eerste deel Nacht over Amsterdam. Ich. Wo bleibst du so lange? Ich suchte doch das Gas und die Elektrizität. Schon gut, einsteigen und rasch. Zeker met de Joodes. the middle En er is wel enige dreiging voor ons joden, maar ik merk daar niets van. En tenslotte slot zijn wij Nederlanders. Wij hebben de Nederlandse nationaliteit. De verjaardag van Adolf Hitler komt meer en meer naderbij. En dat belooft een groot feest te worden. In de klas hebben we op een groot part allemaal spijkertjes geslagen van verschillende kleuren. En steeds wordt het gezicht van Hitler, ons allerleider, op het part duidelijker. Als het portret af is, is het vast een meesterwerk. Allemaal kleine spijkertjes en toch het gezicht van onze leider, van der Fure. Prachtig! En dat portret wordt natuurlijk meegedragen tijdens de grote optocht op het feest van Hitler's verjaardag. En de vlag van de school, die gaat natuurlijk ook mee. Doe, doe, Henschen, doe, sollst Stefanie die Fahne onze school dragen. Ik? Ja, natuurlijk. Doe, waarom denn nicht? Mijn zesjarig jarige gaat geweldig tekeer. Ik, Hansje Topzine, gekozen om voorop te lopen met het vaandel van de school. Moeder, ik ga voorop lopen met het vaandel van de school. Zo? Ja, vindt u dat niet geweldig? Mag ik mijn nieuwe jurk aan? Natuurlijk. Ik ga hem wat klaarleggen. Op klaar leggen. Wat gaat Hansje? Ze mag morgen met het vaandel van de school voorop lopen. Met het vaandel van de school voorop lopen? Wat is er hand? Morgen wordt Hitlers verjaardag gevierd. Ach, oh, nebbisch. Mijn ouders vinden er blijkbaar niet zoveel aan. Maar ik, ik vind het geweldig. Niets en niemand kan mijn vreugde bederven. Zelfs niet het schoolhoofd dat me bedroeft en hoofdschudding nakijkt als ik trots met het vaandel voorop loop. Het is toch zeker feest? Hitler is toch jarig? Das hat bloß ein Julia. gemacht. Deutsche Volksgenossen und Gelassenen. Die alle haben die Empfindung, am Vorabend einer historischen, großen Entscheidung zu stehen. Leute, Jahre. Sind wir in het Augen anderes Welt eine blöde losen gewesen? u nu doen, vader? Ik weet het niet, want wat, werkelijk, ik, ik weet het niet. We kunnen toch zomaar niet weggaan, hier vandaan en alles achterlaten. Ja, dat zeg ik ook niet, vrouw. We zijn Nederlanders en daarom hebben we recht op een speciale bescherming, maar in hoeverre die bescherming... Nou, ja. ga verder. Nou, rustig. Vanavond komt er een attaché van het consulaat en dan horen we meer. Maar ik wil je nu alvast dit zeggen. We mogen er officieel Nederlanders zijn. Voor de Duitsers zijn we in de eerste plaats joden. Voor de Duitsers, zegt u? Op school merk ik er totaal niets van. Die schreeuw lelijk, die, die Hitler is hier toch zeker nog niet de baas? Nog niet, nee. Maar de kans is groot dat hij dat binnen enkele jaren wel wordt. En dan is de helft maar waar van wat onze Duitse collega's vertellen. Over wat ze nu al te verduren hebben. Da, uh, ga jij nou nog weg, uh, Montfrey? Ja, ik heb nog een uur violes. Wat en nu ik nog? Ik nu nog? Het is nog niet eens half acht. Ja, ik hou jullie liever s'avonds thuis. Uh, en waar is Werner? Hij is op zijn kamer aan het leren. En Hansje? Hansje slaapt al lang. <toyen> Hij droomt van het dragen van het schoolvaandel voor onze Führer. Nou, ga dan maar, Manfred. Maar ik wil per se dat je voor negen weer thuis bent. Goed, vader. Ik vind dat je niet erg aardig tegen Manfred doet. Hoezo niet aardig? Nou, van alle kanten horen we dat die muzikaal zo bijzonder begaafd is. En jij doet er niets aan om dat ook maar enigszins te stimuleren. Ach, nou ja, muziek is een, is, een, is een mooie vrije tijdsbesteding, vrouw. Waar ik alle een begrip en bewondering voor heb. Maar de tijd is er niet naar dat we ons met vrije tijdsbestedingen kunnen ophouden. Wij Joden moeten een vak leren. We moeten altijd en overal in staat kunnen zijn om met niets dan met onze handen onze brood te verdienen. Want we zijn er nooit zeker van waar we ooit nog eens terecht zullen komen. Het zal eeuwen en eeuwen zo. En daarom wil ik dat Manfred en Werner en straks ook Hansje een vak zullen leren. Blijf maar zitten, ik, ik doe wel open. Ah, meneer Van Zuylen. Dag, meneer Dopsina. Komt u binnen. Ik, ik zal u voorhouden. Mooie zaak hebt u hier. Ja, dank u. We doen ons best. Hey, dit is mijn vrouw. Uh, dit is meneer van Zuylen van het consulaat. Hoe maakt u het, mevrouw Dopsine? Uitstekend, dank u. Uh, wilt u iets gebruiken? Uh, nee, nee, dank u zeer. Ik heb namelijk erg weinig tijd. Ik moet vanavond nog meer uh, collega's van u waarschuwen. Waarschuwen? Hebt u de reden voor u niet gehoord van die, uh, die, die, die jarige van vandaag? Nee, ik luister niet naar dat geval. U zou er, geloof ik, verstandiger aan doen als u dat wel deed... Volgens hem zijn de Joden de wortel van alle kwaad. En niet alleen de Duitse Joden, nee... ...hij spreekt altijd nadrukkelijk over het internationale Jodendom. Ja, maar, hij, maar hij is toch nog niet in de macht? En wij zijn... Ik uh... weet wat u zeggen wilt, mevrouw Dopsine. En natuurlijk garanderen de officiële instanties hier in Berlijn... ...voor de volle 100% uw veiligheid. Voor niets zouden zij in conflict willen komen met de Nederlandse regering. Maar... Nou, de... uh, wat, uh, maar... Er is hier een duidelijke, zeer sterk opkomende onofficiële instantie, waarover de officiële instanties zo langzamerhand niets meer te zeggen hebben. Hier in Berlijn is het in vergelijking met andere Duitse steden nog betrekkelijk rustig, maar als ik u vertel dat Joodse burgers, ook Nederlandse Joodse burgers, nu bijvoorbeeld al in München en Nuremberg te verduren hebben, ja, alles wijst erop dat deze onofficiële instanties binnen zeer afzienbare tijd hier de macht totaal in handen zullen krijgen. En dan kunnen wij van de Nederlandse ambassade onmogelijk meer voor uw veiligheid instaan. En daarom hebben wij besloten om alle Joodse Nederlanders hier in Duitsland te waarschuwen en hun aan te raden om te vertrekken. En wel zo gauw mogelijk. Ziet u er nou niet wat al te somber in, meneer Van Zuylen? U begrijpt, meneer Dobchina, dat wij over informatie beschikken... die Wat moeten we doen, vader? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. We moeten de zaak verkopen. Maar wat krijgen we daarvoor in deze omstandigheden? En dan in Holland? Tja, wat moeten we daar beginnen? Is er ook grote werkloosheid? Nee, ik zie het allemaal niet duidelijk voor me. Ach, ik zou zo zeggen, laten we alles nog maar eens aanzien. Wie weet valt het allemaal nog wel mee. Ja, wie weet. volgens de Nederlandse consul te lang. Maar nu zijn we dan op weg naar de vrijheid. Naar Holland. Voor mijn ouders valt dit afscheid zwaar. Maar ik vind deze reis een groot feest. Trouwens, verhuizingen zijn een feest voor kinderen van elke leeftijd. Ook mijn broers kijken tegen deze verandering heel anders aan dan onze ouders. Hun verblijf op de middelbare school in Berlijn was van lieverleden onhoudbaar geworden. Hun Nederlandse nationaliteit had geen enkele bescherming meer geboden. Ze waren het mikpunt geworden van jeugdige heethoofden, die het hun verblijf op school onmogelijk maakten, omdat ze Joods waren. De directeur en de leraren hadden niets meer te vertellen en enkele stimuleerden zelfs de anti-Joodse demonstraties van sommige raddraaiers. Nee, ook mijn broers zijn blij dat ze Berlijn nu achter zich laten. Wat verschrikkelijk om alles zo te moeten achterlaten. Kom, kom, moeder, we gaan naar Holland. We zijn toch allemaal nog jong en gezond? We mogen geen al te hoge verwachtingen voestelen over ons toekomstig bestaan, Holland. Maar Holland is toch een vrij land, vader? Waarom zou voor ons daar geen werk te vinden zijn? En waarom zouden we niet opnieuw een zaak kunnen beginnen? Nederland is een vrij land, dat is waar. Maar de economische toestand is er ook niet al te rooskleurig. Er heerst een enorme werkloosheid. En als ik de Holse kont goed heb begrepen, zitten ze daar dan ook danig met die stroom Duitse vluchtelingen in hun maag? Ze kunnen ons gewoon niet onderbrengen. Nee, voor zover ik de toekomst zie. Is het enige wat we ons vast kunnen houden, het geloof en het vertrouwen in de God van onze vader. De hele reis door blijven mijn ouders ernstig kijken. Maar mijn broers en ik beleven veel plezier aan deze tocht door al die wisselende landschappen. Voor onze Duitse lotgenoten eindigt de reis vroegtijdig bij de Hollandse grens. Sommige worden niet toegelaten. Andere worden in Nederlandse kampen bij de grens ondergebracht. Maar dankzij onze Hollandse paspoorten komen wij de volgende dag vermoeid maar gelukkig in Amsterdam aan. Station, allemaal uitstappen, uitstijgen. Zo jongens, we zijn er. Ja. Eh, wel wel, help je een handje even met die koffer. Die is zilver zwaar voor Oh, die kan best zelf tillen hoor. Ja, wie helpen en even met de, de, de hoedendozen. Die hier, oh, geef me door het raam moeder. Allemaal ja. Ja. Ja. laten we. Ja, dat ja. hebben, hebben we alles. Ja, ja. alles staat er voor om. Ja. Ja. En, uh, entschuldigen Sie, uh, Sie aus uh, ja, die En eh en schulden komen als Duitsland. Uh, ja. En Sie zijn Juden. Joden. Ja, wieso? Ja, ich bin der, ik, der Vertreter der joodse joodische gemeinde in Amsterdam. Moet ik grote vragen opzien, misschien... U kunt anders gewoon als Hollands tegen ons spreken. Ah, u spreekt Hollands? Ja, we zijn Hollanders. Maar we hebben altijd in Berlijn gewoond. Ah, en nu is het daar te heet onder de voeten geworden. Ja. Het Nederlanderschap bood ons geen enkele bescherming meer. Hebt u familie hier in Amsterdam? Nee, helaas niet. Trouwens, in uh, heel Nederland niet. Ja, neemt u mij niet kwalijk dat ik me nog niet voorgesteld heb. Mijn naam is Van Praag. Mijn naam is Dobsjiner, En dit zijn mijn vrouw en kinderen. En hebt u al een onderkomen? Nee, we hebben nog niets. Nou, laten we hier dan eerst maar eens vandaan gaan. Het is heerlijk weer. We gaan hier in de buurt op een terrasje zitten. En dan kunnen we de situatie eens rustig zijn. Ja, een, een vakleren zegt u. Ja, dat, dat vind ik voor mijn zoons erg belangrijk. Onze dochter Hansje gaat natuurlijk voorlopig gewoon naar school. Maar voor Werner en Manfred zou ik toch graag zien. Dat is toch wel mogelijk. Uh, ik, heb, uh, ik heb enkele relaties in het uh, diamantvak en uh, ik ben een opticien. En in het kleermakersvak. Maar ja, in de tijd dat ze leerling zijn, zullen ze natuurlijk niet al te veel verdienen. Ja, dat begrijp ik. Maar ik, ik, ik kan er toch wel eventjes uitzingen en dan uh, tja, er zal voor mij toch zeker ook wel wat uh, werk te vinden zijn. Nou, en ik kan goed met een naaimachine overweg, dus we zullen het thuis wel redden hier. Ach, we zijn vrij. We kunnen weer vrij uitademen. Oh, en dat is de belangrijkste. Het belangrijkste probleem dat we nu hebben is eigenlijk de huisvesting. Er is vast voor u wel een behoorlijk onderkomen te vinden, maar natuurlijk niet vandaag of morgen, dat begrijp ik. Daarom lijkt het mij het beste dat we straks naar een soort opvangcentrum gaan, te huis voor onderhuisden. Er zijn daar natuurlijk wel een paar noodzakelijke regels. Ze worden bijvoorbeeld de mannen en vrouwen s'nachts van elkaar gescheiden, maar het is al schoon en degelijk. Mm -hmm. U kijkt bedenkelijk mevrouw. Ja, die scheiding vind ik eerlijk gezegd wel erg na. Oh, kom, kom nou. Oh. Het is maar voor een paar dagen. ...met een gesteven wit tafellaken. Het tafelzilver wordt opgevreven. En vooral de koperen menorah. De zevenarmige kandelaar moet er op zijn mooist uitzien. De maanzaadbroden vormen een vast onderdeel van het feestmaal. Ze worden aan het hoofd van de tafel gelegd... ...en worden dan met een rood fluweelen kleedje ter bescherming bedekt. Op dit kleedje staan met goudraad de twee stenen tafelen met de tien geboden geborduurd. Op zaterdagmorgen wordt de tafel opnieuw zo gedekt en worden er nieuwe broden aangesneden en nieuwe wijn geschonken. Dit breken van het brood en het drinken van de wijn na de zegen vind ik altijd het meest indrukwekkend in onze sabbatviering wij aanbidden en danken onze God. En vader leest de bekende woorden uit Deuteronomium 6. Hoor, Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Zo zult gij de Heer uw God lief hebben met uw ganse hart en uw ganse ziel en met al uw vermogen. Daarna gaan we naar een kleine synagoge in de buurt. Warmte, liefde, eenheid, huiselijkheid en heiligheid verbindt ons allen. Daar zijn we van betrokken. De weekdagen met hun zorgen en spanning kunnen we terzijde stellen. We worden gesterkt in ons vertrouwen en kunnen dan alles wat in de komende week ons te wachten staat het hoofd bieden. Het zijn voor mij heel gelukkige jaren hier in Amsterdam. Op school gaat het goed. Ik heb veel vriendinnen. En ook onze familieband wordt hechter en hechter. Vanzelfsprekend geven mijn broers hun weekloon aan vader en moeder. Die op hun beurt aan hen een klein bedrag aan zakgeld geven. Ik bewonder de onzelfzuchtigheid van mijn broers. En de achting die ze mijn ouders toedragen. Dat maakt me warm. En gelukkig van binnen. Ik voel me daardoor beschermd. Soms hoor ik wel eens gesprekken in zorgelijke toon gevoerd. waarvan ik de betekenis niet helemaal begrijp. Of liever waarvan de draagwijde niet helemaal tot me doordringt. Er is weer een brief gekomen. uit Duitsland. Van wie? Van Max uit Dresden. Wie is die Max? Neef van je vader. Je hebt hem nooit gezien. Ik was als kind erg met een bevriend. Wat schrijft hij? Ja, wat schrijft hij? Hetzelfde dat ze allemaal schrijven. Gracias, vervolging, martelingen, ga zo maar door. Je kunt het je huis niet voorstellen. Zo dichtbij. En, en uh, vraagt hij ook of we hem helpen weg. Ja, natuurlijk. Nou, waarom doen we dat dan niet? Omdat ze dat niet kunnen, Hansje. We zouden voor al onze familieleden in moeten staan. Nou, we staan toch voor ze in. Moeder bedoelt dat we voor hun levensonderhoud in moeten staan. Nou, oh, waarom zouden we dat niet doen? Als ze eenmaal hier zijn, zien we wat oh. verder. Zo eenvoudig ligt de zaak niet, Manfred. De Nederlandse regering wil garanties vooraf. We zouden eerst een behoorlijk bedrag op tafel moeten leggen. En dat kunnen we niet. Dat hebben we niet. Ach, oh, het is toch treurig, hè? Dat niet iedereen in de wereld klaar staat om die onschuldige stakkers in Duitsland te helpen. Heeft onze familie in Duitsland het dan zo erg? Ja, Hansje, zo erg. Dat kunnen we ons hier in het Vrije Nederland gewoon niet voorstellen. Vind ik het ook verschrikkelijk voor al die familieleden in Duitsland. Maar ik ben nog te veel kind om al die verschrikkingen te heftig op me te laten inwerken. Ik voel me gelukkig in dit vrije Nederland. Waar ik veel vriendinnen heb. En waar veel zo heel anders is dan in Berlijn. Zo grappig anders vaak. Neem bijvoorbeeld dat kleedjes kloppen. Bijna elke ochtend, vaak om zeven uur al, worden hier kleedjes en kleden geklopt. Elke huisvrouw die zichzelf ook maar een beetje respecteert, doet dat. Natuurlijk, in elk huis staat een stofzuiger, maar nochtans, kleedjes kloppen, dat moet. Fruit, Hansje, Hansje opstaan, er is oorlog. Oorlog? Ja, ja, luister maar. Oh, dat is natuurlijk dat beroemde kleedjes kloppen. Nee, niks, geen kleedjes kloppen, dat zijn kanonnen. Zet die radios aan, vader. Zullen wel oefeningen zijn? Nee, moeder, dat zijn geen oefeningen. Ze schieten op vliegtuigen. Ik heb het op zolder met mijn eigen ogen gezien. Goedemorgen dames en heren, hier is Hilversum, Nederlandse Omroep Algemeen Programma. Wij vragen uw aandacht voor het ANP. Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin. Mijn volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen en terwijl het geen ander voornemen had dan deze houding streng en consequent vol te houden, is in de afgelopen nacht door de Duitse Weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied gedaan. Dit niet tegenstaande de plechtige toezegging dat de neutraliteit van ons land zou worden ontzien zolang wij haar zelf handhaafden. Weg is onze vrijheid. Rotterdam gebombardeerd. Nederland omvergelopen. Daarna België en daarna zelfs Frankrijk. Het lijkt gedaan met Europa. Ja. Met de hele wereld. Ben je alweer terug, Manfred? Ja. Heb je dan vrijgenomen? Nee. Ik heb vrijgekregen. De zaak is dicht. Heeft meneer Prins de zaak gesloten. Er stond een ziekenhotel voor de deur toen ik aankwam. Maar de buren zeiden dat het toch al te laat was. Te laat? Ja. Meneer Prins en zijn vrouw en hun kinderen ze ze hebben ze opgesloten in de keuken. Is mijn gevoel van warmte, van geborgenheid, van geluk. In minder dan een maand ben ik van een vrolijke bakvis een ernstige, bezorgde, volwassen vrouw geworden. Ik ben me heel bewust geworden van de situatie waarin wij verkeren. En daarom komt geen enkele maatregel die tegen ons Joden genomen wordt voor mij als een verrassing. Nadat we vijf jaar lang aan de klauwen van het oprukkende monster ontsnapt waren, heeft hij ons nu opnieuw te pakken gekregen. We zitten in de val. Van nu af aan heeft hij iedere dag zijn onaangename verrassingen. Bijna dagelijks komen er nieuwe verordeningen en regels. In het bijzonder voor ons, Joden. We worden gedwongen onze persoonlijke bezittingen bij banken en dergelijke instellingen op te geven. Aan het normale maatschappelijke leven deel te nemen wordt ons onmogelijk gemaakt. Onze radio's en fietsen moeten we inleveren. Uit alle openbare ambten worden we geweerd. Op winkels, restaurants en openbare gelegenheden verschijnen barden met verboden voor Joden. Schouwburgen, bioscopen sluiten voor hun, hun deuren. Voor geen enkele vorm van openbaar vervoer mag meer gebruik worden gemaakt. Joodse kinderen moeten naar Joodse dagscholen, waar niet-Joodse kinderen niet mogen komen. Al het Joodse leven concentreert zich in een bepaalde wijk in het oosten van Amsterdam. We moeten verhuizen, mensen. Verhuizen? Waarom? We wonen hier te geïsoleerd. We kunnen hier nergens meer terecht. We kunnen toch niet een uur heen en een uur teruglopen om brood te kunnen kopen. Ik vind die wandeling naar school niet zo erg, vader. Vader heeft gelijk. We moeten verhuizen. Naar de jodenbuurt. Ik heb al een huis gevonden. Een mooi huis in de plantage. Aan een gracht. Aan een gracht? Oh, dat vind ik fijn. Ik was liever hier gebleven. Het huis is heus mooi, vrouw. Maar wat belangrijker is, daar kunnen we winkelen. Daar wonen we vlak bij een synagoge die open is. Daar zijn Joodse artsen die ons kunnen helpen als we ziek zijn. En daar wonen onze vrienden, onze verwanten. En ik woon tenminste dicht bij school. En nu we het daar toch over hebben, Hans, ik vind dat je van school af moet. Ik? Van school af? Ja, ik heb het er al vaker over gehad. Ik, ik, ik vind dat je een, een vak moet leren. En daarom hebben je moeder en ik besloten je te laten opleiden als naaister. Ik? Naaister? Hm. Een goede naaister kan altijd het brood verdienen, Hansje. Onder bijna alle omstandigheden. Ja, maar ik wil. Ja, maar wat wil je? Ik wil verpleegster worden. Oh, verpleegster? Je kan wel prinses willen worden. Ja, maar waarom mag ik geen verpleegster worden? Eh, luister eens, Hans. De tijden zijn te ernstig om aan zulke onzin te denken. Ja, maar als ik dat nou wil. Ik wil er niet eens over praten. Hansje, als naaiste kun je meteen aan de slag. Je leert een vak in de praktijk. Je verdient meteen wat. Verpleegster worden, dat, dat, dat is een opleiding. Je verdient niets. Die opleiding duurt jaren. Dat kan onder deze omstandigheden niet, Hansje. Zet het verpleegster worden nou maar uit je hoofd. Ik heb altijd al verpleegster willen worden. Jaren geleden heb ik zuster Henny leren kennen. Ze was toen hoofd van een kinderafdeling waar ik mocht logeren. Het was nog ver voor de oorlog. Maar zuster Henny had direct diepe indruk op me gemaakt. Ik weet dat zuster Henny nu hoofdverpleegster is in het CIS, het Centraal Israëlietisch Ziekenhuis. En ik ben vastbesloten om met haar te gaan praten. Maar voordien gebeurt er iets verschrikkelijks. Het is zaterdagochtend. Het is sabbat. Sofort Zofort eindsteigen! Eindsteigen! Eindsteigen! Schneller! De eerste razia in Amsterdam. De bruggen over de Amstel en de grachten worden opgehaald. De Jodenbuurt wordt afgesloten. En alle Joodse mannen die zich buiten bevinden worden aangehouden. En in vrachtwagens gelaten. Ook Manfred en Werner, die toevallig op straat zijn, worden opgepakt. Arme, mijn jongens, konden we maar met jullie in contact komen, als jullie wisten hoe hopeloos we ons voelen. En de geest zijn we deel bij jullie, wees dapper, spreek aan moed en, maar ik weet, ik weet, dat we jullie niet meer terug zullen zien. Is dat doe ik juist nooit meer terug, zullen zien. Het leed dat ons thuis overvalt laat zich niet beschrijven. Mijn ouders zijn geknakt weten dat ze hun zoon niet meer terug zullen zien. Al gauw wordt hun vermoeden zekerheid. Na enkele weken ontvangen we bericht dat Werner aan een of andere ziekte in Bogenwald is overleden. En korte tijd later volgt hetzelfde bericht over Manfred. werken als een naaister. Ik moet zuster Henny spreken. Dag zuster Henny. Nee, maar. Hansje, top, China, wat een verrassing. Kom, kom mee naar mijn kantoortje, dan kunnen we rustig praten. Hè? Ik vertel haar alles wat ons is overkomen. Ze knikt begrijpend. Wij zijn één geval. Zo heeft ze er al tientallen, jaronderden meegemaakt en de achtergeblevenen van de slachtoffers moeten aanhoren. Als ik haar vertel van mijn verlangen om het dienstbaar te maken en van mijn grote wens om verpleegster te worden, kijkt ze me ernstig aan, buigt zich wat voorover en legt haar hand op de mijne. Hansje, jij wilt verpleegster worden, zeg je. Jij wil mensen verzorgen en helpen. Je zegt je kan ter nauwelijks de dag afwachten dat je oud genoeg bent om het uniform aan te trekken en zuster genoemd te worden. Hansje, als jij werkelijk verpleegster wil worden, dan kun jij nu meteen in opleiding gaan. Ja, ga daarvoor naar huis. Kijk naar je ouders, neem ze lang op, denk over hen na en besef hoe geknakt en moedeloos ze zijn. Hun eigen vlees en bloed is van hen afgescheurd. Hun zoons, die ze hebben grootgebracht en verzorgd... en die ze al de jaren van hun bestaan hebben liefgehad, deze zoons zijn hun plotseling ontnomen. Nou, probeer je de smart en het lijden in te denken... dat zij hebben doorgemaakt. En zie dan mogelijke of schijnbare onbilligheden van hen over het hoofd... en span je in om een goede verpleegster te worden, nu op dit ogenblik. Ga naar huis Hansje, wees een goede en vriendelijke verpleegster voor deze twee geknakte mensen. Nogmaals Hansje, ga naar huis en verpleeg.